Kasper Meijer met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen... komen vandaag bij elkaar in Berlijn... om de uitbreiding van het bondgenootschap met Zweden en Finland te bespreken. Waarschijnlijk vragen de landen het lidmaatschap komende week officieel aan. De Turkse president Erdogan ziet dat plannen nog niet zo zitten. Hij zei dat er veel terroristische organisaties in Zweden en Finland zitten. Daarmee doelde hij op Koerdische organisaties die in beide landen actief zijn. T66 heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie binnen de partij. Drie oud-medewerkers hebben klachten ingediend over het gedrag van Europarlementariër Samira Rafaela. Dat schrijft NRC op basis van vertrouwelijke stukken. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging. Rafaela zegt zelf in de krant dat ze zich niet erin herkent. Wat er precies gebeurd zou zijn is niet duidelijk. Een deel van de buschauffeurs in het streekvervoer in Twente en Tilburg legt vandaag het werk neer. De chauffeurs willen een betere CAO en houden daarom een estafette staking. Volgens vakbond FNV is de werkdruk in het streekvervoer al veel te lang te hoog en neemt die ook steeds toe. Onder meer door een tekort aan personeel. De bond wil daarom hogere lonen om meer jonge chauffeurs aan te trekken. In Rotterdam wordt vandaag het bombardement van 14 mei 1940 herdacht. Daarbij staan voor het eerst de namen van de slachtoffers centraal. Het Stadsarchief Rotterdam en de Stichting Voorouder... hebben een lijst samengesteld met de ruim 1150 doden... die tussen 10 en 14 mei vielen in de stad. Daarop staan namen van burgers en Nederlandse en Duitse militairen. Oud-burgemeester Ivo Opstelten begon vanochtend... met het noemen van de namen van de ruim 700 burgerslachtoffers. Het weer, flink wat zon, maar vooral landinwaarts ook wat meer wolken. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat Vider tussen Baarn en Hilversum Noord. 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. De andere kant op richting Amersfoort. Daar veroorzaken werkzaamheden Vider bij Knoop en Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomer heet. Dit is de zomer van ZFM met nu Oud Zandvoort. Zo ze plaatst het tilt, bevredigd, zeer haar paaier oh, ze op, gewoon. Maar potro roep ze geel, de zee zit in me nog.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 Men komt in een klein slipje, men wordt bang, men gaat in paniek, gaat remmen of een foute handeling verrichten en het ongeluk is gebeurd. Dit zegt te maken tegen vrachtwagenchauffeurs die bij hem een anti cursus volgen. We gaan nu de eerste oefening in praktijk brengen en dat hals meteen al het corrigeren van een slip. We komen hier aanrijden, sturen naar links, auto slipt, ontkoppelen, tegensturen, er komt uit de slip, naar links sturen en we komen weer recht naar de slip. Dat is de eerste oefening. En die eerste oefening gebeurt in een kleine personenauto waarin de cursist probeert de anti geheimen onder de knie te krijgen. Koppeling in trap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 Het is gewoon beter voor de wegveiligheid dat iedereen dit gaat doen. Iedereen zal dit kunnen leren. Ik heb het ook in een dag geleerd, dus een ander kan het ook in een dag. Slotenmaker ontzenuwt enkele bij chauffeurs levende denkbeelden. Tot nu toe dacht eigenlijk elke vrachtwagen of buschauffeur dat als een vrachtwagen of een bus ging slippen dat er niets aan te doen was. Dat is precies niet waar, want een vrachtwagen is zelfs makkelijker uit een slip te halen dan een personenauto. Wie de anti goed beheerst, kan zelfs zo'n combinatie in het gareel houden. En dat betekent een belangrijke bijdrage tot veiliger verkeer. Ja, u hoorde de stem van Rob Slotemaker. Een goedemiddag, dames en heren, luisteraars in binnenland en buitenland. Dit is programma ZFM Oud Zandvoort. Een bijzondere uitzending, want deze uitzending staat geheel in het teken van het leven van Rob Slotemaker. Het is alweer 32 jaar geleden dat hij overleed tijdens een ongeval op het circuit van Zandvoort. Um, wij hebben als een bijzondere gast in de studio Rob Petersen. Rob Petersen is het wandelend archief van het circuit, de speaker, al jarenlang. Hij weet alles van het circuit en op dat moment, 32 jaar geleden, stond hij op nog geen 50 meter afstand van het ongeval... Hij kan het zich als de dag van gisteren herinneren. Hem verzoeken we veel aandacht te geven aan deze bijzondere man, Rob Slotemaker. Hij wordt geïnterviewd door Jaap Koper, onze verslaggever van ZFM. Hij was 14 jaar, 13, 14 jaar toen hij ook op het circuit was. Hij kan zich ook nog herinneren, dat ongeval met Rob Slotemaker. Maar wie was Rob? Wie was Rob Slotemaker? Nou, daar hopen we straks alles over te vernemen. Heeft u informaties of wilt u toch iets toevoegen? U kunt ons bellen live in de uitzending 5730393. 5730393. Jaap, ik geef een jouw ja. ja, en als je dan buiten zandvoort woont... moet je er wel even nog 023 voor zetten. Dus, ik zet dat er maar even bij. Goedemiddag. Uh, het is wel een buitengewone eer om dit uh, te mogen doen. En zeker ook uh, met uh, Rob Peters. Goedemiddag ook. Ja, goedemiddag. Ja. Uh, we, uh, in het verleden even kort uh, ook al een documentaire over Wim Loos gemaakt. Daar heb je ook een bijdrage aan geleverd. Nu, uh, dit komende uur, aan uh, degene die uh, Wim Loos ontdekt heeft. Rob Slotemaker zelf. Want uh, ja, dat is ook een, een verhaal apart. Uh, we hebben het al gehoord aan het begin. Uh, slipschool, anti-slipschoolhouder moet je eigenlijk zeggen. Uh, hij is geboren op 23 juni 1929 in Batavia, maar nou is, uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, heeft, neemt een leven zijn loop en dan ineens komt hij in voor terecht. Nou, hij kwam Zand zandvertrekt. terecht. Hij was uh, luchtmachtpiloot. Mm -hmm. uh, daar is hij uiteindelijk uh, oneervol getrokken. omdat hij een keer onder een brug doorvloog. wat echt niet mag met een straaljager. zeker in de jaren 50 niet. Mm -hmm. Maar hij was onderweg uh, naar, naar iets waarvan hij dacht dat dat uniek was in Nederland. Hij leerde ergens in Noorwegen leerde die, uh, ja, een auto goed te controleren. en met name uit de slip te halen. En dat mm -hmm. is een uh, heel essentieel onderdeel natuurlijk. Ja. Hij kwam in contact met Peter Gijswijt. Uh, een Amsterdammer die ooit in 1956 de eerste Nederlandse slipschool had. Peter Gijsweid was een coureur. Hij racede op het circuit. Dus hij leerde slotenmaker ook daar kennen. Want Rob was in de jaren 50 regelmatig te vinden in Assen en in Zandvoort. En ja, zo ontstond op een gegeven moment de eerste Rob Slotemaker anti-slip In de, de oude Thijssenweg, zeg maar. Het laatste gedeelte. Wat eigenlijk bij de aanleg van het circuit in 1948 gebruikt was als toevoerweg voor het eerste asfalt. Dat, dat stuk asfalt kennen de meeste Zandvoorters nog wel. Dat zal altijd blijven liggen. Eh, althans, tot een jaar of tien geleden. En daar was een, een doodstukje asfalt met een hek. Want daar kwam in het circuit op. En Rob dacht van nou dat is een mooie plek. Dus hij ging naar de gemeente. En de gemeente was niet zo moeilijk in die tijd. Dus hij zei, dan ga jij maar lekker je gang daar. Zette daar een hele oude caravan neer. En uh, wat oude auto's. En daar begon hij met zijn slip uh, instructies richting mensen. Ja. Um, daarover nog even uh, meer. Maar uh, zat het... Want je vertelde ook over een luchtmachtpiloot. Uh, dat uh, was hij ook. Maar zat daar ook het element in van... Ja, pionieren en uitdagingen uh, om iets... Uh op op ja. poten te zetten. Ja, vooral, vooral de uitdagingen. Het opzoeken van grenzen en uh, het, uh, het kan niet, maar het mag wel. Uh, is van het, het, het mag wel niet, maar het kan wel. Ja. Dat is zijn beroemde uitspraak. En uh, dat, dat zie je in zijn hele leven terugkomen. Ja. Uh, want het uh, verhaal uh, daaruit is dat hij inderdaad ook onder de Moerdijkbrug uh, doorgevlogen ja. is met die straaljager. Ja, en dat, uh, dat is het einde van je carrière in de luchtmacht. Ja. Als je dat soort dingen doet, als je lager dan 60 meter gaat vliegen. <laughs> dat is een doodzonde daar. Ja. Goed, uh, dat is Zeggen waren het een beetje te begin. Maar ik, ik heb ook begrepen: toen, uh, toen hij begon, daar die slipschool aan Thijsweg. Daar had hij op een gegeven moment Volkswagen kevers. Ja, het, het be begon allemaal met dikke Vette Amerikanen. Dat was waren oude auto's die hij makkelijk kon kopen, die waren niet duur. Maar dat waren niet echt lekkere auto's om in te leren slippen. <lacht> want zo'n slagschip uh, werkt niet zo makkelijk. Dus op een dag toen huurde hij een kevertje bij de firma Kost in Amsterdam. Groen kevertje een donkergroenkevertje. En hij dacht, zo, nou, daar kan ik leuk mee uh, slippen, Dus daar, die huurde die een week en bracht hij hem terug. En nou, die meneer Kost vond dat prima, want hij kon auto's verhuren. En op een gegeven moment huurde Rob er al drie in voor een week. Ja. Maar meneer Kost was op een gegeven moment heel boos, want die auto's kwamen terug. En die waren helemaal uit hun voegen. En ja, die, die wielen konden daar niet tegen natuurlijk. Dus die ging naar de politie toe om aangifte te doen richting de te maken. Want hij had er op een gegeven moment drie voor een maand gehuurd. En die kwamen terug als, als naar bijna verloren auto's, zeg maar. En uh, mijn vader was destijds rechercheur van politie en die kwam in aanraking met meneer Kost. En, uh, ja, en toen zei mijn vader, goh, die auto's die ken ik wel, want die zie ik altijd bij mij om de hoek rijden. Dus nou, mijn vader woonde op de tijdsweg op de hoek. Zo'n uh, ja, mooie, mooie anekdote, maar dat leverde wel een hoop problemen op voorop. Hij moest dat allemaal netjes afbetalen. Ja. Uh, Zo zie je ook bij jou, hè, dat er ook nog vader zelfs nog betrokken is bij het verhaal maken. Ja, mijn vader nam me altijd mee naar het circuit, toen ik een heel klein jongetje was. We zaten tot recht een stuk te kijken naar de races. En, en uh, op die manier uh, groeide natuurlijk het enthousiasme voor ja. auto's. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is ook uh, het, uh, het race gedeelte. De, de slipschool, daar is hij uh, min of meer mee begonnen? Of uh, race hij toen ook al eigenlijk op het circuit? Nou, hij heeft uh, vanaf eigenlijk officieel vanaf 1954 heeft hij alles in een raceauto gezeten. Hmm. Dus het liep er altijd parallel naast. En hij had ja. al heel gauw door dat die slipschool zijn bedrijfsactiviteit dat hij dat heel goed kon vertalen naar de autosport. Mm -hmm. eh, want in die autosport was hij goed, hij kon, had een enorme goede wagenbeheersing, had een voorsprong ten opzichte van alle coureurs qua kennis en ervaring. En hij woonde vlak naast het circuit. Mm -hmm. En hij had goede auto's daarvoor, da daar zorgde hij wel voor. Dus dat kon hij op die manier reclame maken voor zijn slipschool. En dat deed hij eigenlijk al vanaf het begin. Goed, uh, we gaan uh, denk ik uh, zo nog even een stuk verder, de, want de inleiding uh, is uh, hier gedaan. Het lijkt even verstandig om een stuk muziek verder te zijn. Oh, oh. Hier ben ik geboren und lopen durch die strafse.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 Duitser toen tevreden met een blok beton. Nu eist hij een vrouw in Zandvoort voor zijn hartpensioen. Die hunker naar die bunker is al lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje, het ziet maar vrij. En de mob zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan, met brief als voor zijn BNW. Hulp en kazen komt, Fries met 200 de grens over geblazen. Dikke vielen. dus onze Frits moet aan gaan haken. Kruis boven de rechterbaan, waarom moest man niet vragen? Den Duitser, die is door op zee en strand. Oeh, komen speciaal daarvoor naar Nederland. Maar diep van binnen doet het heel veel pijn, mm -hmm. Want Huis is volhardend en hij kent geen stop. Beetje bij beetje koopt hij vol al het cent, Recent, essent en dat smaakt dus naar meer. Maar het strand en zee, dat blijft in ons beheer. En de motie zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privaat parkplaats, kruis en BMW Zijn de kinderen aan Begraven. Hier ben ik geboren. Er lopen mensen die hier eigenlijk niet horen. Mocht dit zo doorgaan, dan zoek ik het hoger op. Schrijf een afscheidsbrief en schiet mezelf met een raket naar de maan. Huis aan zee van Erik Jan Roosendaal. Het is, uh, nou, denk ik 10 minuten over 12 hier bij CFM Zandvoort, Oud Zandvoort. Daar, gaan we het, uh, daar hebben we het over in dit uur. Met uh, Rob Slotemaker als gespreksonderwerp. En gesprekspartner voor van mij vandaag is Rob Petersen. Uh, want we hadden het net al over het uh, prille begin. Hoe die hier in Zandvoort uh, terechtgekomen is met een stukje asfalt aan de Jacob Thijsenweg. Uh, daar, is, uh, daar is hij begonnen. Als mensen uh, wat meer weten over uh, slotenmaken... dan mogen ze natuurlijk ook nog even telefonisch bijdrage leveren. Dat kan op 023-57-303-93. Zal ik nog een keer zeggen. 023-57-303-93. En uh, nou was er net een... Uh, ja, want... Uh, Pieter, die zit hier natuurlijk een beetje stiekem mee uh, te luisteren. Hij zegt, heeft Rob sloten maken? Nou, uh, is hij nou getrouwd geweest? Nou, uh, Pieter, ik kan wel iets vertellen daarover. Uh, het was een womanizer. Hij, het, het was iemand die wel, uh, zeg maar, uh, hij was degene die de vrouw dan versierde. Niet andersom, want daar hield hij niet zo van. Maar ik kan me aan een verhaal herinneren, dat, uh, dat hij een, uh, een dame aan de hand had. Dat bleek dus een, achteraf een uh, getrouwde dame te zijn. En toen werd de, ja, toen werd de man in kwestie waar uh, zij mee getrouwd was, werd ons zo ontzettend boos. En toen heeft hij een tuinslang in uh, de brievenbus uh, gehangen bij Slotenmaker. Ik dacht dat het al uh, bij de Brede -Rode straat was. En daar heeft hij toen uh, de kraan opengezet. En toen Rob uh, thuis kwam, deur open. Rr, rr, ja, toen dobberde er dus van alles en nog wat zeg maar, uh, over de vloer. Dus hij uh, was wel uh, iemand die uh, ja, toch wel het amoureus pad uh, heeft uh, bewandeld. Dus, dus in die zin weet ik daar nog iets uh, van. Maar dat is dan ook echt uh, het enige. Gaan we weer verder, want uh, ja, er is natuurlijk uh, nog veel meer te vertellen over deze man. Uh, want uh, je zei al op, 54, toen is hij echt begonnen met de racecarrière, denk ik. Ja, heel voorzichtig begonnen met uh, met racen. En, uh, en toen had je nog niet echt nationale kampioenschappen, maar hij won wel de belangrijkste nationale races. 1958 is hij begonnen met Henk van Zalingen. Een man die uh, een, een hele goede tuner was, met name van tweetakmotoren. en de bouwer van de beste basgitaren -gita in de hele wereld. Mag ik we, we ook wel eens een keer zeggen. Ja, hij is een muzikant, was hij ook Ja, ja hij was heel erg muzikaal. Uh, van Zalingen alweer een aantal jaren overleden. En met, met Henk van Zalingen begon hij een uh, rensportcursus. Want dat vond hij belangrijk dat iedereen kon leren, leren racen. En als je dus uh, een rensportcursus ging volgen, moest je wel eerst een slipcursus hebben gevolgd. Uh, om even aan te geven waarop dat soort dingen commercieel toch heel handig aanpakten. Samen met Verzaling hebben ze de rensportcursus opgericht, die bestaat nu nog onder aanvoering en leiding van uh, Hoek van Meulen is nog steeds uh, de Rendsportcursus eigenlijk de aangevende racecursus in Nederland. Mm. Dat is best wel heel mooi. Ja, uh, want uh, wat kun je eigenlijk nog vertellen over die zeg maar, uh, beginperiode van slotenmaker? 54, 58? Ja, uh, overwinningen in mooie auto's als uh, een Jaguar en uh, een Triumph en, en dat soort dingen. Echt van die specifieke historische auto's uit de jaren 50. Ja. Ja, in begin jaren 60 begon hij natuurlijk steeds meer actief te worden in de autosport. wilde ook groeien in de autosport. Uh, je kreeg in begin jaren 60 de ontwikkeling rond het Racing Team Holland. Mm -hmm. Een officieel uh, Nederlandse racingteam onder aanvoering van Prins Bernhard zelfs, die uh, echt uh, heel veel energie erin heeft gestoken in dat Racing Team Holland. En de eerste coureurs die erin werden gezet dat waren eigenlijk Henk van Zalingen, Ben Ponder op Slotenbanger. Van Zalingen was niet zo'n supercoureur, kon wel leuk rijden, maar... Was meer een tuner. Mm -hmm. Dus Ben Pol en uh, Slotemaker werden op een gegeven moment in, uh, in stelling gebracht. om als echte autocoureurs. voor het Racing Team Holland te gaan rijden. En gevolg was het natuurlijk in 1964, had mijn hoofd overgezegd. dat daar op de baan verschenen twee Porsches 904 GTS. Waren destijds hele mooie GT-auto's. In knaloranje kleur natuurlijk. En Ben Pon en uh, Rob Slotemaker gingen Europa in. om Europese gt races te rijden. Ja, uh, want er kwam ook. er de, de, de, de, de, de, de, de, borstelde iets uh, bij mij op. Maar ik ben het nu weer even kwijt. Maar dat, dat komt nog wel even. Uh, want ja, daar, daar is het... Uh, ja, ik weet het alweer. Prins Bernard uh, was een van de, de founders ook van. Ja, de, de, de oprichters ja, van het Racing Team Holland. Uh, diezelfde uh, Bernard heeft ook bij Slotemaker een slipcursus uh, gedaan. Ja, ja, is daar dan een beetje ook de relatie ontstaan van... Nou, kunnen we, is daar iets, iets, iets niet mogelijk of zo? Nou, on ongetwijfeld natuurlijk. Je had in, in de begin jaren 60 en ook in de jaren 50... Equity België. Het, het Belgische Racing Team. De Engelsen hadden een eigen team, de Italianen hadden groepen waarin het nationale gevoel uitkwam. Het zo te maken, hoefde dat maar twee keer tegen Benner te zeggen. En die was slim genoeg om te denken van we moeten een Racing Team Holland hebben. Ja. Dus ja, dat ontstond zo. Ja, uh, over Racing Team Holland, we maken even een klein uitstapje uh, naar het nu. Uh, als je nu kijkt, dan zie je dat daar ook weer uh, koninklijke bloeden uh, rondrijdt. Ja, we hebben in de jaren 70 natuurlijk uh, de opleving van het uh, Racing Team Holland gekregen met de Jan Lammers uh, en Arie Leijendijk en Huub Rotterkat. Er was drie mannen die de Formule 3 en ook dus weer Europa in gingen. En nu de laatste jaren groeit dat ook weer. Thank you. Dus uh, echt, uh, Hugo Hugenols is toch een van de grote mannen op dit moment. Als uh, Hugenols junior dan ja. Die dat race team Holland weer een beetje draagt. En uh, ja, we zien dus nu ook de prinsen van de Oranje racen op het circuit al een aantal jaren. Ook onder de vlag van het race team Holland. Ja, met een kampioen uh, afgelopen week in de persoon van Ricardo van den Ende. Want ja, dat is uh, ja, een onderdeel van het race team Holland. We gaan weer terug naar uh, zeg maar de jaren 60. Uh, waarin je dat al zei, 64 uh, was het begin. Uh, ben Pon en Slotenmaker toen nog. El 2023 uh, redelijk uh, op goede voet. We waren op goede voet, maar waren twee totaal verschillende figuren. Uh -huh. uh, ben Pon, introvert en uh, uit een hele goede familie komend. Uh, yeah, de de Pon-familie was uiteindelijk de importeur van VW en Porsche in Nederland. Uh -huh. Slotenmaker, uh, de bravoerman en uh, een beetje de, de schelm, zeg maar, onder het gebeuren. En het einde van hun vriendschap eindigde, was dan ook in 1964 toen de laatste race op Monza werd gereden met de Porsches. Waarbij de heren de hele tijd achter elkaar daan reden. Tijdens die uh, vier, zes uur deze van Monza mm -hmm. En ja, uh, ze waren allebei bijna gelijk. Lagen op een mooie positie. Alleen ze wilden graag met z'n twee op finish komen. Althans, dat was Benton's beleving. Om te laten zien hoe goed ze waren. Mm -hmm. En ja, en maken op het laatste moment bij het uitkomen van... Uh, de laatste bocht voor het lange rechterstuk van Monza. Toen uh, de, maakte hij zo'n gebaar van dikke neus. Ik ga er voorbij. Terwijl Ben Pon echt helemaal in de veronderstelling was. Dat ze met z'n tweeën netjes over start en finish hadden komen. Ja. En de slotenmaker klasseerde zich dus voor Pon. Ja. Dat was het begin van een uh, daverende ruzie Die een aantal jaren heeft geduurd tussen de heren. Ja, is het eigenlijk nog goed gekomen tussen de twee heren? Ik dacht het wel. ja, ja ik dacht het wel ja, Dat is natuurlijk iets wat, wat niet blijft hangen. Maar ja. op dat moment. Dan ben je geen vrienden meer. Nee. Nee. Dan is het echt uh, heel moeilijk. Uh, want, uh, in de jaren 60 uh, nu we er toch over hebben, dan komen we ook uh, dat hij het oog voor talenten uh, heeft. Ja voor... precies dat, dat was slotenmaker ook het gevolg van de race Team Holland dat mm. Rob uh, eigenlijk een stapje terug deed, Ben Pond deed een stap terug en er moesten jonge nieuwe mensen inkomen. en daar kwamen dus uh, ja, de bekende namen ineens naar voren: Gijs van Lennep en Wim Loos werden naar voren gezet. Hans Koster niet te vergeten. Hans Koster, Freek Durek van Heel dat mm. waren de vier mannen van uh, zeg maar 1965, 1966 in de race Team Holland. Mm. Dat betekende ja Wim Loos is natuurlijk protégé van, van Rob Sloten Gijs te maken, Gijs protégé van, Lennep, van ben Pon. dat zou ook weer rustig doen. Ja. En dan Hans Koster in de BMW en die er van heel in de Koeperen waren dan de mannen die daar onder zaten en die moesten doorgroeien. Ja, zo uh, zat het. Uh, als talent, uh, oog voor talent had hij Wim Loos. Om maar uh, even te noemen, uh, daar hebben wij uh, toen ook nog uh, een documentaire over gemaakt als CFM zijnde. Dus dan maken we hier ook even een klein uitstapje. Uh, hoe is die eigenlijk aan Wim Loos gekomen? Want ja, uh, die slipbaan uh, die zat er, maar die moest natuurlijk op een gegeven moment ook nat gehouden worden. Denk ja, nou, daar had je de baanspuitertjes voor en Wim was een van de baanspuiters. En Wim ontpopte zich gelijk als iemand die heel goed een auto onder controle kon hebben. En uh, ja, daardoor zag Rob wel, wel brood in zo'n junior. Natuurlijk ook ja. van ja, hij was een klein mannetje, was het destijds nog. Maar ja, hij, uh, hij, hij paste prima in het plaatje, want uh, hij vond het een aardige jongen. Hij deed wat hij wat, wat moest doen. En daarnaast kon hij goed sturen. Dus Rob zag daar commercieel ook iets in. He, Rob ja. was een best een hele commerciële vent. En dus gingen ze samen racen. He, Wim werd in 1964 in de laatste race in een Fort Cortina gestopt van Sir John Whitmore naar het Engeland ja. overgekomen. Prachtige auto en hij won gelijk glansrijkse eerste wedstrijd. Ja. En daarmee gaf hij ook aan dat hij echt talent had. En uh, ja, in 1965 uh, gingen beide heren dus uh, racen in het uh, team van te maken. Ja. Uh, want dat, dat was het, uh, het jaar erop. Als we dan toch even... Uh, ik, ik weet nog dat, uh, dat Hans Koster ooit uh, gezegd heeft van... Uh, ja, het moet een beetje een leuk spektakel uh, zijn. Die eerste race van, uh, van Wim Loos. Hè? Want hij was 18 toen hij echt eindelijk uh, mocht rijden. Uh, het liefst had dat natuurlijk veel eerder gemoeten. Maar... Dat kreeg uh, slo zelfs Slotenmaker toch niet uh, voor elkaar. Uh, in 65 uh, reden ze de twee uh, bijna in hetzelfde team, had ik uh, begrepen. Ja, zelf. ze reden allebei in de BMW 1800 Ti. Gegetzoend ja. via uh, Koster natuurlijk. Ja. Koster, een grote BMW-dealer in, uh, in Hilversum. En daar was, was hij de man van. Ja. En ja, de heren waren bijna onverslaanbaar in hun klasse. Ja. Uh, deed slotenmaker in die periode ook nog zelf wat? Of, uh... Ja, hij bleef meeracen. Hij heeft uh, eerst in de BMW's gereden. Ja, daarop in de Alfa Romeo's. Ja. En het was een team... En dat maakte Rob wilde wel winnen, ja. maar gaf Wim ook af en toe de eer en, en liet hem ook af en toe passeren. De heren waren nationaal gezien ja, puur uh, verreweg de beste. Nou, we gaan zo weer even verder uh, praten. Eerst weer een stukje muziek. From Palm Springs, reporting voor Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st. Ja, de race. Ik vind het wel leuk dat dit even in Amerikaanse termen wordt genoemd. Maar mijn gedachten gaan toch ook nog even uit naar eerder deze week. Bij het overlijden van de Britse autocoureur Dan Weldon. Want dat zag er niet al te best uit. Daar zijn ook uh, nodige uh, verhalen over geweest. Maar dat doet mij dan weer uh, aan denken over een Indy race die gehouden wordt op een van die Amerikaanse banen. Maar goed, daar is slotenmaker nooit geweest op, uh, in die, uh, op, in die uh, wedstrijden, of wel? Nee, nee, nooit. Nee, nooit. Dat is een leuk bruggetje terug naar, naar het gesprek. Onderwerp zeg ik dan altijd maar. Uh, want uh, we zijn in de jaren 60. Uh, dat, dat was het verhaal met uh, Wim Loos. Uh, de, de talenten, daar, uh, daar, is het, uh, ja, daar is het ook een beetje uh, waar maken goed uh, voor was. Oog voor talent van, van diverse rijders. En Wim Loos is de eerste die we dus nu even doen. Um, want uh, in 1965 uh, reed uh, Loos samen met uh, Koster in de BMW. En een jaar Later was het uh, met de Alfa's en toen ja. kwam Slotemaker ineens weer uh, terug. Nou, Slotemaker heeft wel een aantal BMW-races gereden. Mm. In 1966 hadden we de, de fraaie Alfa Romeo GTA's. Die, dat waren de oude auto's van 1965 van het Auto Delta Team uit mm. Italië. Super auto's waar Wim en Rob eigenlijk heel veel furoren mee hebben gemaakt. Niet alleen in Nederland, ook in België hebben ze gereden en een keer in Duitsland. Uh, ja. Ze echt wel deze alfas stonden wel heel mooi uh, in beeld en ze lagen altijd 1 en 2. Ja, uh, over de over Loos kan ik me nog één verhaal van jou nog herinneren. De koep de Benelux. Ja, Coupe de dat Benelux. Dat was toch een mooi verhaal. Dan. Ja, maar dat is, dat is in 1966 op Zandvoort. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de doorbraak van de carrière van Wim. Zou het moeten worden, eigenlijk. Ja. Wim Loos die had niet getraind. Ging in de Alfa Romeo achteraan staan. Een veld van zo'n 30 auto's. En de Belgische organisator die had. Uh, want die organiseerde toen op Zandvoort de Coupe de Benelux. Had hem achteraan gezet. En ja, Wim die. die de Coupe de Benelux was een, een B-klasse race, zeg maar. Dat was niet echt uh, de toppertjes uit de Benelux. Maar ja, ze gingen weg met z'n allen. En uh, Wim. Stond helemaal achteraan en we keken naar het bos uit, wat er toen nog wel was het ja. bos. En de enige die er aankwam was de, de slotenmaker Alfa, helemaal alleen, die had al die, al die 30 auto's ingehaald en die lag op kop. Ja. En die heeft die wedstrijd natuurlijk gewoon met een ronde voorsprong gewonnen voor iedereen. <lacht> en toen stond Francolini, die stond in de pit, dat is een Italiaanse uh, journalist, eigenlijk een topper uit die tijd. Ja. En Francolini die belde s'avonds naar Italië toe, naar zijn grote vriend Enzo Ferrari, en die zei ik heb vandaag iemand gezien, daar moeten we in ieder geval eens een keer mee praten. En dat dat ja, was eigenlijk voor Wim Loos een mooie opstart. Ja, uh, het is alleen niet zo ver gekomen, want uh, uh, ja, uh, hij is verongelukt, uh, Wim Loos. Ja, Wim Loos is in 1967 verongelukt. Er waren twee mensen uitgekozen voor 1968 om bij Ferrari iets te gaan doen. De, de papieren en de bewijzen hebben we niet meer, maar we weten wel dat het zo is. Want dan zijn alle archivaren ze het overeen, zeg maar. Toch wel? Ja, er waren twee mannen. Uit de Benelux. De ene heette Wim Loos en de andere was Jackie X. En ja, uiteindelijk bleef X over voor 1968 en X stapte in de Sportcars en in de Formule 1. Ja, eh, We weten ook hoe het met Jackie X is verlopen. Ja, Jackie X heeft een mooie carrière gemaakt. Geen wereldkampioen of zo, maar wel een mooie carrière in Formule 1 en Sportcars. Ja. <laughs> Even over het uh, verhaal en het verongelukken van uh, Wim Loos. Want daar had Slotenmaker ook nog... Uh, want Slotenmaker was des duivels toen hij erachter kwam dat Wim Loos... Daaraan mee had uh, gedaan. Ja, die wedstrijd die uh, op Frocochon. Je moet je voorstellen <coughs> destijds. was dat een circuit uh, van dik 15 kilometer. Mm -hmm. heel anders soort circuit. Gevaarlijk circuit. Uh, uiteindelijk, het ongeluk wat Wim gehad heeft, is hij bovenop een tractor gevlogen. die aan de zijkant geparkeerd stond. Er was geen veiligheid genoeg. De auto waar hij in reed. Er waren hele simpele veiligheidsgordels die niet goed vast zaten. Uh, kortom, uh, ja, een, een samenloop van omstandigheden. En, en Rob is altijd heel. eigenlijk verdrietig geweest over het feit dat Wim daar ooit aan Meegedaan. Ja. meegedaan. Ja, Wim uh, wilde zich etaleren in Europa. Uh, want uh, daarover dan ook weer, uh, dan is het uh, het moment dat Wim Loos uh, ter aarde wordt besteld en de race daarna heb jij ook uh, verteld van in de documentaire van Wim Loos, die we hadden, dat heeft toen ook wel indruk op je gemaakt, bij de wedstrijd erna. Ja, dat was een enorm uh, indrukwekkend gebeuren, omdat in 1967 toen, uh, ja, hield men een minuut stilte bij de start, voor de wedstrijd waar Wim eigenlijk in zou meedoen, en dat was een heel emotioneel gebeuren eigenlijk op het circuit, want we hebben wel meer een minuut stilte, maar dit was echt heel eng. Ik was een jaar of twaalf, en het was zo ja, triest eigenlijk, en je kon aan een slotenmaker alles aflezen, hoe die daarin zat op dat moment. Ja. Die, die uh, ja. wedstrijd heeft hij ook niet gewonnen? Nee, uh, maar heeft, er, heeft hij ook nog een toespraak of wat dan ook? Nee, hij, alleen, hij stond alleen maar op de startingkant naast zijn auto, moederswiel alleen eigenlijk. Ja. Het was, uh, ja, op dat moment leerde hij een heel andere kant van opslaan te maken. Ja, was het eigenlijk ook een man die hart had voor zijn talent? Uh, voor, nou, voor dit uh, talent dan uh, Wim Loos, maar ook voor al die andere talenten die ja, hij had. Uh, ja, hij was een soort <tosses> vaderfiguur. Hij was, hij was heel streng, <tosses> maar hij was ook rechtvaardig. Ik zal nooit vergeten dat Jan Lammers zijn eerste race gewonnen had in een simkaartje. En Jan was natuurlijk de tweede grote protege van, van, van maken. Mm -hmm. En toen kwam hij vol trots binnen met zijn beker en zijn bloemen in de, de, het gebouwtje van het uh, slip, slipkantoor. En toen zei hij erop gelijk: van, Wil je even de kopjes afruimen? Ja, ja typisch op sloten, maar gelijk ja. iemand terugbrengen naar de werkelijkheid. Zorgen dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Zorgen, en, ja, die heeft Jan ook uh, gevormd, zeg maar. In de ja. jaren. Uh, je noemt je Jan, maar daartussendoor uh, fietsen er ook nog twee andere uh, heren: Kees ja. van Dongen en. Tony Zwarenburg. Ja, nog meer baanspuiters. Allebei ja. heel getalenteerd. Uh, uh, Tony Zwarenburg hebben we jarenlang in de Simca's uh, zien racen. Alfa's heeft ook lange afstandsrace gereden. Ook wel met drop In een Skoda notabene. Ja, het... En een klasseoverwinning. Jawel. Ja, dus uh, nee, Tony was ook een, echt een, een goede autocoureur. En ja, daarnaast natuurlijk uh, hebben we... Kees van, Kees van Dongen en uh, uiteindelijk Frans Feurus ook nog als, als, ja, als, ah, Frans als talent al. van uh, allemaal mannen die jongens die betrokken waren bij de slipschool en die via ROC toch een soort ezelsbruggetje kregen om verder te gaan. Ja, over Frans Weurens. Uh, dan als, uh, ja, als toch als oud-medewerker van die uh, van de slipschool, uh, heeft hij voor RTL GP, RTL Magazine, doet hij wel eens test en dan zit hij gewoon achter een, dan zit hij uh, achter de stuur van een heus Formule 1 auto. Ja, dat rommel, maar die mannen die, die hebben allemaal heel veel talent eigenlijk. Mm. We zijn ook goed gekozen erop, we weten hoe het werkt. En je ziet ze overal terugkomen bij allerlei gelegenheden. Het is wel grappig om te melden dat zowel Jan Lammers als Tony Zwanenburg, toen ze dus gingen slippen en een beetje gingen racen voor het publiek, mm -hmm. dat ze altijd op een paar kussens zaten op die stoel. Want ja. anders kwamen ze niet boven het stuurtje Ja, en het leuke was, wat ik dan nog uit de verhalen dan weet, uh, dat uh, zoiets was van: uh, kijk, ons Jantje van 9 kan het ook nog. Uh, ja, ons Jantje van 9 kan het ook nog. En hij was inmiddels 12 of 13, ja. maar hij bleef 9 jaar, want hij was niet zo groot. Dus hij <laughs> werd niet ouder in de verhaal van. Uh, Commercie. Uh, ja. Maar goed, uh, we gaan eventjes nog uh, over de, de, de, de, de... Gaan we tot eerst... Uh, toch ja, even, ik heb uh, nog uh, iets heel leuks van Jan Lammers. Oh, wat dan? Nou, dat zal ik je even laten horen. Maar nou, laat eens horen. Dat past hem. 50 jaar is hij geworden. Rob Slotenmaker, De coureur en slipspecialist. Die op het circuit van Zandvoort in een slip raakte... die hij niet meer kon corrigeren.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 En wat naast gewoon de opvoeding die ik van mijn ouders en mijn familie meekreeg, ...was dit natuurlijk een uh, ja, bijna volgevorderde op autoracegebied. De in Zamvoort geboren Jan Lammers werkte al op jonge leeftijd bij de slipschool van Rob Slotemaker. Slotemaker had een oog voor racetalent en merkte dit bij de jonge Lammers al snel op. Uh, nou, ik was twaalf uh, en, en eigenlijk net als nu een uh, heel klein ventje, dus, dus ik zag eruit als negen... En Wat Slotenmaker leuk vond, is dat als ik dan zo'n pirouette maakte. Want veel mensen hadden nog een beetje angst voor het slippen, dat de auto om zou vallen en zo. En dan kon hij laten zien: van Nou, kijk eens, als een jongetje van 9 het kan doen, dan kunnen jullie het ook. Ik was negen jaar en toen ben ik je dus gaan vragen of ik hier mocht helpen, auto's was en zo. Nou, en toen zegt erop tegen mij: Nou, ga maar vragen aan die jongens, er waren bij jongens en auto's was, of je mag helpen. Nou, dat ging ik vragen, toen mocht ik dus helpen. En uh, hij dacht, nou ja, zo'n kleutertje, niet volgende week weer weg. Maar nee, hij bleef. Nou, toen ik 16 was, toen uh, had ik inmiddels al drie racecursussen gedaan op het circuit. Dat had hij ook geregeld voor me. En toen was het eigenlijk een kwestie van, nou, je hoeft niet meer geen pirouetjes te maken. Je moet nu gewoon zo snel mogelijk rechtuit rijden en de hoek om. Uh, en dat ging goed. Jantje Lammers groeit verlegen op in het harde milieu van de niet ontziende coureurs. Op weg naar de internationale top. Dat is de rotsvaste overtuiging van de leermeester Rob Slotenmaker. Dan weet ik zeker dat hij bij de absolute top komt. Ik denk met een jaar of vijf, dan uh, is hij er wel. Wereldkampioen of heel dichterbij. Jan Lammers is 16 als hij zijn debuut maakt op Samfront. Hij boekt een reeks overwinningen en wordt direct de jongste autocoureur van Nederland. Het was uh, eigenlijk ook een Ja, wat wou je zeggen, Rob? Ja, ik wou even wat, uh, wat toevoegen. Dat is mooi wat Jan zegt. Ik was 16 en ik won mijn eerste autorace. Dankzij Rob slotenmaker die heel veel energie gestopt heeft in het verkrijgen van de licentie. Je moest destijds 18 jaar oud zijn om te mogen racen. En Jan Anders was een van de eersten in Nederland die met 16 mocht racen. Want hij heeft Slotenmaker voor elkaar gekregen. Ja, en in 73 won hij ook gelijk meteen de eerste race. Hij won gelijk de eerste race in de Simca Rally. Een soort standaard Tourwagen. Klassen waar geen enkele auto standaard was. Mm -hmm. De bedoeling was dat het allemaal legale standaard auto's waren, maar de ervaring leert, zeker in de loop der jaren in de archieven, dat er geen Simca standaard was. Ze nee. dus waren allemaal, was allemaal aan gerommelde gekloord maar dat. Je moest het wel doen. Je moest wel racen. En Jan won onze eerste wedstrijd uh, heel knap. Ja. Ja. Uh, dat zat dat, dat bij een hoop mensen nog op het netvlies, zeg maar, in 1973. In uh, maar de carrière van Lammers ging daarna toch eigenlijk Gestaag verder. Ja, Jan Lammers heeft een mooie autosportcarrière gemaakt. Kwam ook in de Formule 1. En dan dankzij het bekende checkmerk, uh, zijn eerste ja. volledige uh, Firma, jaar Formule 1. Firma Niemeyer, geloof Firma Niemeyer. ik. Firma Dat het prima gedaan Dat was, een ja. hele mooie actie. Alleen de auto waar hij in zat, de shadow, was niet competitief. Nee. En Jansen, zijn, zijn, zijn topprestatie kwam twee jaar later in de Formule 1, toen hij op de vierde startplaats stond in de, de Grand Prix van West-Amerika, zoals de heet in een ATS. Alleen toen brak een achteras na 300 meter of zo. Ja, maar, oh, dat, dat heeft, uh, niet, uh, maar dat heeft Slotenmaker niet meegemaakt, maar Slotenmaker heeft wel uh, het meegemaakt dat Lammers in die Formule 1 nog uh, terecht ja. is gekomen. Ja, hij was erbij bij de presentatie. Ik, ik, ik zat ook braaf op de tribune natuurlijk, net zoals zoveel zandvoorders, ja. waar dus uh, die, die, die, die Formule 1 auto met die grote leeuw... Uh, op de baan ging voor het eerst. Het vervelende was dat het team van Shadow... Het uh, was een commercieel team, De ander achter was Don Nichols, een oude CIA-agent die uh, goed geleerd had in de wereld hoe je vooral geld moest verdienen. Ja. Dus hij, uh, Jan en Elio de Angelis, de Italiaan, ook een hele talentvol Italiaan, die uh, er die wel mee, maar ze zaten altijd buiten de top 10. Ja. Uh, welke uh, rol heeft uh, Slotenmaker daar eigenlijk ook nog een rol in gespeeld om uh, het zover de, te krijgen dat uh, Lammers in die Formule 1 uh, terecht is gekomen? Nee, dat is meer de rol van Peter Versteeg, de, de verzekeringsman uit Amsterdam. Mm -hmm. Moest, liet dat ook op een gegeven moment gaan, wist ook want zo commercieel en slim was Rob Slotemaker ook wel weer, dat je op een gegeven moment moet loslaten, mm -hmm. dat je zo'n talent onder begeleiding van iemand moet zetten, die daar fulltime aandacht aan kan schenken en dan blijf ik van op de achtergrond ja. en dat zie je er op maken. Over de jaren 70, en nog uh, dan doen we even nog een stap uh, terug, want we zitten bijna al in 79, maar uh, slotenmaker zelf nog in de jaren 70 ook actief? Ja, hij bleef actief uh, racen, uh, diverse klassen niet echt meer strijdend voor kampioenschappen maar op een gegeven moment kreeg je de smaak weer te pakken met uh, Chevrolet Camaro. En daar heeft hij een aantal jaren nog in gereasd. En is zat laatste race aan. Ja, nou dan komen we zo. We gaan eerst uh, nog even naar een stuk muziek toe. Uh, nog even wat we niet onvermeld moeten laten is zijn rallyactiviteiten en zijn aandeel in de film Le Mans. Ja, Rob uh, heeft veel rallies gereden ook. Uh, onder andere zelfs een rally met onze bekende Dirk Bewalda. De oude persman van het circuit. Hij heeft uh, tulpenrally's gereden. En hij heeft natuurlijk de grote rally. London-Sydney gereden. Dat was een soort wereldrally. Samen met Rob Jansen hier uit Zandvoort. Mm -hmm. En uh, hebben dat heel mooi gedaan. In dag 55. Dus Nederlandse comedy. Nee. Uh, de film uh, daar heeft hij ook nog uh, iets gedaan. Was het was trouwens een heel mooi verhaal. Hoe hij dat uh, voor elkaar heeft uh, gekregen. Dat was uh, stunts uh, doen bij uh, Le Mans geloof ik. Ja de punt is Steve McQueen maakte samen met zijn productiemaatschappij de film 24 uur van Le Mans. Dat moest de autosportfilm worden. Het is nooit zo'n heel erg succes geweest als voor de Formule 1 film. Mm -hmm. Maar uh, ze hadden natuurlijk iemand nodig die een, een Porsche of een Ford GT uh, met 200 km per uur in de rond te zetten in, in de regen. Ja, en die waren niet zo makkelijk te vinden in Europa, maar toen uh, heeft Stotermaker zich aangemeld. Hij heeft heel mooi samengewerkt eigenlijk, want hij kon racen en hij kon slippen. En zelfs een beetje stunten. Ja, het uh, aardige was, uh, daar, daar weet ik dan weer een verhaal van, uh, dat uh, McQueen op een gegeven moment zei... Kijk, mijn zoontje kan uh, op, uh, op deze motor uh, rondrijden. En toen uh, zei maken tegen Lammers kom eens even hier. Jij kan ook wel wat. En uh, toen werd er een soort weddenschapje gehouden. Hij zegt, uh, dit mannetje kan ook wel wat. Nou, dan heeft Jan ook 360 graad slipjes uh, gedaan. Nee. Daar was mijn ja. queen toch wel een beetje onder de indruk van. Ja, prachtig. Dat was natuurlijk zijn talenten kwamen helemaal tot uiting, ook in die film. Hij heeft altijd op de achtergrond gezeten in de film. Ja. Er zijn momenten in de film dat je hem heel even ziet, ja. maar niet echt uh, vol in beeld. Nee. Uh, dat, dat is het uh, verhaal van uh, de film. En natuurlijk, zijn autosportcarrière, je, je haalde het al aan. Uh, op een gegeven moment uh, kwam het weer in de jaren zeventig kreeg je de smaak uh, weer ineens uh, te pakken met grote, vette Amerikaanse wagens. Ford ja, Mustang, daar begon het geloof ik mee. Begonnen de Ford Mustang, eind jaren zestig al. De, de raceteam Algemeen Dagblad heette dat uh, destijds. Prachtige, ja. mooie kleurstelling in zijn eigen, dus de kleurstellingen van zijn slipschal. Ja. En de Russisch heeft hij gehad met uh, de knak over de naam team, ja. want daar moest je ineens een licentie voor gaan betalen en sloten maken. Vond dat natuurlijk weer onzin, Daar was ik niet mee eens. Dus uh, hij kwam aan de start met... Uh, racing en dan de team afgeplakt. Dus dan was hij geen team meer en zo. Dat, dat soort dingen, kenmerken erop sloten maken in zijn hele leven. Altijd een beetje toch wel tegen de draad in. Pietje Bel. Pietje Bel, Duidelijk in, in de autosport, maar ook in de commercie. En, maar wel heel succesvol. Dan, ja. Ja, meestal zijn mensen die succesvol zijn ook een beetje tegen de draad in. Ja. Uh, we, we weten in, in de jaren 70 dat hij op een gegeven moment dus met die Camaro's op een gegeven moment ook uh, ging rijden. Dat is Midden jaren 70 geweest? Tot eigenlijk het eind van, zijn, van, van het leven van Slauwe. Ja, 1979 was natuurlijk zijn laatste jaar. In het begin van het seizoen is hij met de Chevrolet Camaro zonder remmen rechtuit in de Tarzanbocht gegaan. Dat is goed afgelopen. Toen heeft hij de auto geparkeerd bovenop de Vangereld. Er ja. bestaan een hele, een hele series foto's van een journalist dan, die daar toevallig stond. En dan maar heeft blijven klikken met de camera. Die heeft dat allemaal op. Pieter Kamp. Pieter Kamp zou dat zo kunnen zijn. Ja. Maar ik stond even naar de naam te zien. Ja. En toen is Rob uitgestapt. zei hij: Nou, dat is toch wel kritisch. Ja. En uh, ja, daar was hij wel geschrokken. Later in, in het seizoen heeft hij nog een keer een zwaar ongeluk gehad op Francois Champ. Ook dat liep goed af. Hij had toen pijn in zijn nek. Hè. Je zei ja, het ja, toen straks ja. ook al. Dat was niet echt een goed moment. En toen uh, een afschuwelijke raceweekend in september op het circuit. Ja, want uh, in de jaren 70, uh, in dat jaar, uh, het was ook zo'n 25-jarig race. Ja, hij hij raced ook met nummer 25. Ja, in alle klasses. In alle klassen. dat was uh, uh, want hij had een grote auto in de, de, de GT, uh, wat was het? Had een, uh, ja, GT4 was dat. Destijds, een, ja, het was, het was een waar Porsches, uh, turbo's in uh, rondreden en uh, noem maar op. En hij reed daar met een hele grote, dikke Camaro reed hij. Uh, het was... Niet tegen te rijden geloof ik, tegen de, de, de Porsches. De Porsches waren veel sneller, maar uh, Rob uh, reed reclame zeg maar, ja. door iedere bocht. Met die hele zware Camaro, ja, gillend en dwars het circuit over te rijden. En Iedereen keek wel naar die Porsches die ook op lagen, maar het was veel leuker om hen te zien. Ja. dat was natuurlijk ook zijn bedoeling. Uh, Sportscar 2000, heeft die ook nog gereden in dat jaar? Heeft hij ook nog even gereden, Hij ja. heeft eigenlijk van alles in dat laatste jaar gereden. Ja. Dat was een mooi uh, moment eigenlijk, 25 jaar de autocoureur. Ja, en tot op uh, die zondag in september. Ja, de zondag in september. Dat, uh, dat staat jou nog uh, als de dag van gisteren denk ik nog wel bij. Hè? Ja, goed erop sloten maken was natuurlijk een soort jeugdidool van mij, en voor mij. En niet alleen voor mij, maar voor heel veel Zandvoortse jongens natuurlijk. Ja. En uh, het was altijd een genot ook als autosportfan en als official langs de baan om hem te zien racen. Want dat was altijd uh, ja, een dikke, dikke, dikke pret natuurlijk als sloten maken. Want die deed altijd iets bijzonders. Mm -hmm. En uh, we hadden een wedstrijd voor uh, Chevrolet Camaro's uit Zweden. Het waren een stuk of twintig ...van die auto's eigenlijk een beetje kermiskoersachtig gebeuren... ...waar ook een aantal Nederlanders met Camaro's meereden. Ook de broers van Meulen en Henny Hemmes deden ook mee in die wedstrijd met hun Camaro's. Ja. Ja, dat was een showrace en uh, ik stond bovenop de Hunzerug, in post 4 heette dat, dat, is zei nog zo, als baanpost. En we konden dus alles zien gebeuren. Ja. En een van de Zweedse Camaro's ging stuk, die kwam aan de zijkant te staan, er kwam een beetje rook uit en de coureur bleef in de auto zitten. En dus ging de officialwagen de baan op met de dokter en de hoofdbaancommissaris en een verpleegster om te kijken wat er aan de hand was. Dat was een normale procedure. Die stonden geparkeerd net na de Hunzerug in beneden in de bocht die naar links gaat. En uh, ja, er lag heel veel olie door die Zweedse Kamado. En Rob was natuurlijk wel iemand die niet erg reageerde op gele vlaggen. En olievlag vond hij helemaal niet interessant, want hij had natuurlijk een enorme wagenbeheersing. Mm -hmm. ging vol gas over de Hunserig heen, kwam naar beneden. Het was nog gladder dan een slipbaan, zeg maar. Dus de auto begon te tollen. En hij kreeg hem wel gecorrigeerd, maar schoof uh, zijwaarts eigenlijk tegen de officiële auto aan, net waar de mensen destijds nog in zaten. En tegen de Zweedse Camaro aan. Het probleem in het ongeval was dat de auto dus gelijk stil stond. He, je hebt maar een impact van een paar meter. Nou, we weten tegenwoordig alles van G-krachten. Toen hadden we het daar niet zo over. Maar dat is natuurlijk een hele zware impact aan de zijkant van de auto. Van een coureur die zijn helm losjes op heeft en uh, rustig in de auto zit. En ja. dat is uh, fataal geworden. Ja. Uh, jij hebt daar uh, aan de afloop, uh, was daar ook nog uh, het een en ander? Hè? Uh... Ja, we hebben een heleboel onnadigheid gehad natuurlijk. Iedereen was vreselijk emotioneel. Uh, en er liepen fotografen in de rond die we niet daar wilden hebben als officials. Uh -huh. En op een gegeven moment staat er dan een van die uh, fotografen bij dat ongeluk en die wil dan de camera in de auto foto maken doen. Die inmiddels op dat moment al overleden was. Ja, en dan krijg je ruzie met zo'n uh, fotograaf. En dan sla je de camera uit zijn handen. En dan word je geschorst voor een paar maanden. Omdat ik een cameraman uh, belet heb. Het is werk te doen. Ja. Nou, dat is dan zo. Dat is jammer. Ja, maar officieus heb jij uh, ik, toch wel. Uh, ik ben gewoon doorgegaan. Ja, maar een complimentje kreeg je, geloof ik, wel. Het officieus. Uh, ja, natuurlijk, ja. iedereen was ermee eens. Ze begreep heel goed wat ik deed op dat moment. Maar ja, ja, dat, uh, ja dat, dat soort dingen gebeuren. Maar het ergste op dat moment was natuurlijk. dat Rob er niet meer was. En dat Nederland zijn grootste autosporttalent eigenlijk uh, uh, verloren had. Ja, 79. Het einde ook meteen uh, van het uh, carrière van Slotenmaker. Dat uh, op de dag van vandaag bestaat. Uh... De Slipschool nog steeds? Ja, de Slipschool bestaat nog steeds. Het is een, uh, een fantastische organisatie, eigenlijk in 1982 overgenomen door Interstate. En uh, ja, in 2003 hebben ze een hele nieuwe accommodatie gebouwd naast het circuit. Echt super deluxe. En uh, in 2007 zelfs hun 50-jarig bestaan. Rob heeft het nooit mogen meemaken, maar het is een uh, gigantisch succes dat op te maken aan de Snipschool. Ja. Ik heb mezelf ook uh, een cursus uh, gedaan. Uiteraard, ik of, ook. Veel jij, <laughs> ja. jij ook. Uh, Rob <laughs> Petersen, dank je wel voor, uh, voor dit uur. Er had uh, nog veel meer uh, kunnen verteld worden over anekdotes en noem maar op. Maar ik, uh, ja, we hebben maar een uur. We hebben maar een uur. We kunnen uren praten over een uh, heel interessante zantwoorden. Ja, want dat is het, uh, uiteindelijk is er ook nog een straat naar hem genoemd. En dat is het straatje bij de slipschotter op Slotemaakstraat. Dus uh, dit was het uh, weer. Ik geef graag het woord aan uh, onze... Uh, Eigenlijk een presentator van dit programma. Dat is Pieter. Jaap Koper, enorm bedankt. Kort uh, Draaier, als uh, onze geluidstechnicus en ook de bedenker van de muziek. Hij staat naast me. We hebben samen ademloos naar jullie geluisterd. Kort, dit was geweldig. Geweldig. Ja. Precies de bedoeling van het programma. Ik bedank Jaap Koper als interviewer. Uh, maar ik dank bovenal Rob Petersen. Het, uh, het wandelend archief, zeg ik altijd, van het circuit. Hij weet alles. Hij weet de auto's, hij weet de namen. Maar Jaapje doet niet onder. Jij weet er net zoveel van. Ja, nou. Ik dank jullie samen voor uh, dit interview van, uh, over Rob Slotemaker. Hij staat weer iets dichter bij ons. En hij stond al dicht bij ons. Maar we gedenken hem met eerbied. Dit was... ZFM houdt stand Volgende week kunt u luisteren naar uh, Jaap Kerkman, A-Zoon. En dan gaan we praten over de EMM. Een prettig weekend.